Vanochtend werd de drager van de militaire Willemsorde veroordeeld voor het bezit en doorgeven van stroomstootwapens. Hij kreeg een geldboete van 750 euro en een voorwaardelijke werkstraf van 80 uur. Kroon werd vrijgesproken van drugsbezit. Was hij daar wel voor veroordeeld, dan zou hij op staande voet zijn ontslagen. Defensie wil nog geen reactie geven op de uitspraak. Daarmee wordt gewacht totdat het OM een beslissing heeft genomen over een eventueel hoger beroep in de zaak Marco Kroon.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 Minister Opstelte ziet af van het plan voor toezichthouders bij de politie. Gisteren kwam het nieuws naar buiten dat Opstelte een deel van de agenten wilde vervangen door toezichthouders... met minder bevoegdheden. En dat moest een besparing opleveren van 30 miljoen euro. De bonden en de politiek reageerden negatief op het plan. Opstelte schrijft nu in een verklaring dat hij het beeld tegen wil gaan... dat hij een politie light creëert. Het plan voor de toezichthouders is daarom van tafel... en de korpsen blijven intact.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 Op de Nederlandse wegen is het vanwege Pasen al de hele dag drukker dan normaal. Het drukste was het aan het begin van de middag. Er stond toen zo'n 190 kilometer file. Het is vooral druk op de wegen vanuit Duitsland en naar de Zeeuwse kust... maar ook de wadden zijn in trek. Voor de boot naar Texel is een flinke wachtrij ontstaan, vertelt reederij Teso. Het aanbod is op dit moment zo groot... dat we dat niet allemaal met, met, met de twee schepen die we hebben... Kunnen vervoeren. We hebben met de, met de schepen ongeveer 500 auto's per uur uh, die we over kunnen zetten. Ja, het aanbod is dus groter dan die 500 per uur, daar komt het op neer. Het weer zonnig, met in het zuiden een paar flinke buien, mogelijk met onweer en windstoten. Vanavond vrij helder, morgen opnieuw veel zon. Het wordt 21 graden aan de kust, tot 26 land in maart. In het zuiden opnieuw kans op een bui dan. En met Pasen droog en zonnig, daarna wat koeler. ANWB Verkeersinformatie. De ergste verkeersdrukte ligt nu achter ons. Het aantal files zal weer wat aan het afnemen. In totaal nu 110 kilometer. De langste files die er nu staan zijn vooral veroorzaakt door aanrijdingen. Nog er steeds erg druk op de A4, Amsterdam richting Den Haag. Tussen Roelofaar en Sveen en Zoete staat 10 kilometer. Een aanrijding op de A15 Rotterdam-Nijmegen tussen Gorkum en Afwit Leerdam 9 kilometer. En op de A50 Arnhem richting Zwolle tussen Afwit Loenen en Apeldoorn-Noord 7 kilometer. Bij Apeldoorn is de rechterrijstrook dicht. Tot slot de N59 Hellegadsplein richting Zirikzee. voor Den Bommel 5 kilometer. Deltaloid heeft goed nieuws.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 Een hele goede middag. Welkom weer bij Vrijdagmiddag Live vanuit Café de Kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. En zoals altijd sluiten we af met het journalistenpanel. Ad van Liemt zit hier, lector onderzoeksjournalistiek aan de Hogeschool van Utrecht. Paul van Gessel hoofdredacteur van BNR. En Mildred Roethoff, Alle drie welkom. Wilt u reageren op het panel? Doe dat via vrijdagmiddaglive.afro.nl. Of twitter ons, hashtag we gaan het onder meer hebben over het censureren van uh, Thomas van der Dunk, Over koehandel met provinciale statuszetels. Over het korten van uitkeringen uh, van Nederlanders buiten Europa. Maar om te beginnen, naast al deze onderwerpen... <laughs> zijn er andere dingen. Paul van Gersel, waarvan je zegt, daar wil ik het nog even over hebben. Nou, er was iets heel leuks deze week. Je weet, je kent mij, ik ben een uh, warm voorstander... van een hele sterke en goede kwalitatieve publieke omroep. En uh, er kwam nu een onderzoek naar buiten. Dat is dus door de publieke omroep zelf opgesteld. Een stimuleringsplan representatie. Dat is feitelijk een soort van turven hoeveel uh, van allerlei soorten mensen... er op de publieke omroep zichtbaar zijn. En dan heb je, als je dat goed doet, krijg je daar een extra geld. Een soort potje, stimuleringspotje intern dan. En dan letten ze met name, stonden dan op Aziatische... Je moest tot een categorie horen, la, naast de witte, hè, dat zijn wij natuurlijk. Of je Aziatisch was, zwart, Arabisch. En zelfs, dat was toch wel het meest verbijsterende de categorie... Arctisch-Indiaans-Aboriginals en Maori bestaat. En, Eskimo. Uh, ja, en nou heb ik zojuist vernomen, en daar wil ik hem bij deze hartelijk mee feliciteren. Want het is een hele goede man dat uh, Marcel Gelauf de nieuwe hoofdrecteur van het journaal is. Maar ik vind het een absolute gemiste kans dat dit journaal wederom aan het roer niet is overgegaan tot het benoemen van een Aboriginal. Mildred, goed hoor. Valt toch heel even een vraag, even een terugkoppeling? Uh, waar zou ik onder vallen, denk je? Ja, want inderdaad, zo is het gegaan. Je moest kijken naar de televisie. En dan moest je vaststellen. Tot wat voor een uh, seksuele geaardheid behoort iemand? Nou, dat konden dus ze in 83% van de gevallen <laughs> niet vaststellen. Want dat ga je niet lopen roepen op televisie. Tenzij Gordon op komt treden, hoeft hij niet eens te roepen. Uh, en, en je moest ook inderdaad naar gelaatstrek luisteren. Dus ja, yes, bij jou zou ik zeggen: is, is, uh, Ja, die heeft een bruine kleur. Uh, ik zou het echt niet weten. Goed, ja. Weet je wat zo jammer is? Dus ik heb zin, zin, zin, niks zin, van, je, van je past niet in deze categorieën. Nee, wat doe nee, je eigenlijk op de publieke nee, omroep? Nee, precies, dat vraag ik me soms ook af. Wat had je ervan willen merken? Nou, uh, wat heel leuk is, momenteel ben ik helemaal ondergedompeld in de lesbische wereld, mijn wereld. Kijk eens aan. Ja, uh, omdat ik uh, zeg maar in de researchfase zit van een documentaire over jonge lesbische uh, succesvolle vrouwen. Um, dat wordt scoren voor de omroep die dit gaat uitzenden. Nou, Lesbisch, donker. Ja, Dan ja. dat, dat kun je twee potjes ja. subsidie krijgen. Ja. Uh, ik ben nog steeds aan het pitchen. En, uh, oh, je heel moet nog een omroep subsidie... nou, Er staan twee omroepen in de wacht. Zeg maar, en uh, Heel veel subsidie heb ik tot nu toe nog niet losgekregen. Dus ja. nee, jij merkte nog niet zoveel van, van dat stimuleringsbeleid. waar Nee, jammer maar maar genoeg niet. Ad van Liemte, is het goed eigenlijk, dat beleid? Ik vind het krankzinnig. Uh, ik, ik ben met hart en ziel altijd aan het publiek omop verbonden. Maar volgens mij zijn ze op allerlei gebieden nu volledig de weg kwijt. En ik, ik dacht echt dat het uh, cabaret was, dat uh, onderzoek. Ja, de Pau heeft een actie is begonnen. Ja. Eerst hadden ze geloof ik een neger uh, omdat het moet. Neem een Eskimo het schuift. Wat schuift? Eskimo omdat moet? het schuift. Ja. Omdat ah, je extra bizar, geld krijgt ja. als je een Eskimo had voorlezen. Het is een het bizarre uh, vertoning. Ja, nou ja, ja. Wordt, wordt dan door de, de, ik noem het maar voor het gemak even de bobo's... in heel veel zomers gezegd, luister, het is allemaal niet zo raar. Het is alleen maar om ervoor te zorgen dat die omroepen... ook daadwerkelijk multicultureel ja, maar worden. Doe dat, ja, maar doe dat dan op een andere manier. Het is mooier als het, zeg maar, wat natuurlijker gaat... en niet zo opgelegd is van boven, Er Het moet enorm bezuinigd worden op de uh, publieke omroep. Wat ik eerlijk gezegd jammer vind, maar dat dit soort dingen... eraf gesneden worden, vind ik prima. Goed, helder. Andere dingen nog, Mildred Ruthoff, die je hier aan bod... Nou, wat is komen. me verder opgevallen? Nou ja, het is wel weer uh, mooi om te zien dat inderdaad uh, Geert Wilders het nieuws overheerst, maar daar gaan we het zo ook over ja, hebben. Ja, daar gaan we het door. zo ja. over hebben. Ad? Nee, nee, nee, nou, wat, uh, wat al gezegd werd, uh, Marcel Gelauw, voorfructeur RTL, uh, of, uh, NOS, maar afkomstig van RTL, waarmee eigenlijk RTL uh, zeg maar de sleutelposities in handen heeft, zou ik kunnen zeggen. Ja, ja. Jij, jij, jij kent hem, goede benoeming? Uh, nou, ik heb ooit een boek over, de, over het journaal geschreven. En, uh, ontdekt dat uh, de, de, de positie van een hoofdredacteur bepalend is voor het imago en het, uh, en, en het uh, slagen van het, het journaal. Dus het is een hele belangrijke benoeming. Ik ken hem. Uh, het is volgens mij een benoeming gebaseerd op, uh, op zakelijkheid... en organisatievermogen. Het is niet iemand die zich tot dus weer... als een soort uh, journalistiek uh, uh, visionair heeft uh, onderscheiden. Maar, maar een... Een, een zakelijke, uh, sterke organisator. Ik denk dat het journaal dat nodig heeft. Maar je weet het bij het journaal nooit. Het is een hele merkwaardige organisatie waar verrassingen uh, uh, nooit uitblijven. Hij gaat het niet makkelijk krijgen, bedoel je? Niemand is een van de zwaarste banen die de Nederlandse Joensstuk heeft. Ik had en, eigenlijk een vrouwelijke hoofdredacteur verwacht. Er was een uh, sterke uh, vrouwelijke kandidaat. Is ja, vrouw. wie was dat? Nou, Giselle nou, van Kand, dat is de adjunct. Ze hebben twee ja. adjuncten. Ja. ja, maar dat verbaast me eigenlijk. Die als van BNN Nieuwsradio ja. kwam. Ja. Ja, ja, ja. ja, maar Wat verbaast me inderdaad dat zij niet uh, benoemd is. Misschien is Marcel beter. Maar, moet, maar dat, ja, dan moet je aan de selectiecommissie vragen, die ken ik niet. Maar ik nee, hoop maar dat heeft ze vaststellen dat de beste gewonnen heeft. Nou, dat is Dat hoop ik ook, maar dat zij er al heel lang zit... Dat weten we niet, dat zijn hele ingewikkelde processen. Maar dat ze er al heel lang zit, dat is toch wel een goed teken aan de wand. Het is een groot talent trouwens, ik zeggen. Bij deze, goed. Dan, uh, ik, ik noemde het aan het begin... het, het CDA en de VVD in de provincie Noord-Holland... hebben de Willem Arondeus-lezing van Thomas van der Dunk afgeblazen. Omdat hij uh, in die lezing een vergelijking maakt... zeg ik even heel kort de, door de bocht... tussen de PVV, nu, en de ontwikkelingen die uh, tot de Tweede Wereldoorlog hebben geleid. Uh, een, een, een begrijpelijk besluit, had of uh, gewoon uh, simpelweg censuur? Eh... Uh... Laat ik vooropstellen dat ik geen enorme aanhanger van Thomas van der Dunk ben. Dus ik kan, ik kan me uit menselijke overwegingen voorstellen dat je hem niet uitnodigt. Uh, als je hem eenmaal hebt uitgenodigd vind je dat je hele sterke papieren moet hebben. Want je bent uh, geen aanhanger van hem omdat? Uh, nou, ik vind het een, uh, een beetje een eenzijdige. Uh, hij heeft een, een tamelijk eenzijdige visie. Ik word nooit erg... Okay. Het ook niet door zijn manier van redeneren. Maar je zegt dat is bekend, dus als je hem uitnodigt. Als je hem uitnodigt, ja, dan moet hij het ook doen. En dan moet je niet op een gegeven moment zeggen, nou wat je zegt, het bevalt ons toch niet. En wat, er, wat ik heel interessant vond, is dat. Uh, uh, de PVV heeft weliswaar niet zelf dat besluit genomen of daar een rol gespeeld. Maar Brinkman, de, die fractievoorzitter, Brinkman. Brinkman, die heeft wel gezegd dat als hij het uh, zou hebben uitgesproken, dat hij hem tot aan de enkel zou hebben afgezaagd. Ja. Op zichzelf had dat. Misschien een hele interessante discussie opgeleverd. Maar dat vind ik altijd zo merkwaardig. Dat de PVV de partij is die uh, artikel 1 van de grondwet wil afschaffen. Omdat er niks boven vrijheid van meningsuiting gaat. Maar owee, als je iets over de PVV zegt dan, uh, ja, dan is het land te klein. Ja. Dat valt mij elke keer nou ja. weer op. Uh, en het uh, derde punt dat ik wil zeggen is dat ik elke vergelijking van de PVV met de NSB. Daar ging het om uh, overstandig en uh, onjuist vind. Ik ben er ook in goed gezelschap. Want uh, Freek de Jonge heeft van de week gezegd dat hij dat ook vindt. Maar dat hij vond dat vooral oneerlijk voor de NSB. Maar dat was een grapje. Ja. Uh, uh, maar in, over het algemeen is het namelijk zinloos. Die te trekken. Omdat de omstandigheden waarin. Zinlo, hij zou hem, wat jou betreft, wel moeten kunnen maken. Uh, dat moet. Maar ik vind het niet verstandig omdat. De de omstandigheden zo enorm verschillend zijn... dat elke vergelijking tot verwarring leidt. Ja. Overigens, je zegt uh, dat de PVV, die altijd zo voor vrijheid van meningsuiting is... hier nu moeite mee heeft. Uh, de PVV organiseerde de lezing niet, hè? Het nee. zijn een de begrijp... nee, CDA en VVD die hebben gezegd... Ja, kom maar, maar niet. Het, het, de, de commentatoren die zijn algemeen van mening... dat uh, het, het feit dat het, de PVV daar niet blij mee zou zijn... een rol heeft gespeeld bij de overweging van CDA en de VVD. kan ik niet zo goed overzien. Uh, Mildred Roethoff, ben jij nou, verrast nou, Thank <laughs> In die zin, ik moet zeggen, ik vind het ook wel weer uh, heel erg typisch. Het lijkt wel alsof er gewoon een taboe ligt op uh, PVV. Zodra zeg maar inderdaad de PVV kritisch belicht wordt of bekeken wordt, dan um, ja, gaan alle haren overeind staan van Ring van en Geert Wilders zelf. Dus dat, dat snap ik niet zo goed. Thomas van der Dunk zegt, ja, zodra je een vergelijking maakt tussen PVV en in zijn geval bijvoorbeeld die ontwikkelingen rond de Tweede Wereldoorlog, krijg je altijd maar het verwijt dat je anderhalf miljoen kiezers demoniseert. Ja, maar ik denk dat Thomas van der Dunk nu in, in zijn handjes of dat hij zich uh, echt helemaal kapot lacht. Want uh, het leuke is dat wat hij nu op de kaart wil zetten, op de kaart staat. Dus dat doet hij heel slim. Hij krijgt alleen maar meer publiciteit. Ja, heel, ja ik bedoel, het is een of andere Dankzij de PVV. Ja, en zijn punt, ik vind dat hij wel een punt maakt. Kijk, hoe hij dat punt maakt, is een ander, ander verhaal. Maar goed, deze man die, die, bestaat, uh, die staat bekend om zijn controverse. Dus ja, wat verwacht je anders? Moet je, moet je die vergelijking kunnen trekken? Toch nog even, Paul van Gressel? Tussen nee, niet? nee, Nee, ik ben het helemaal... Met altijd, wij zijn beide historicus. Uh, en ik word er uh, dood vergelijking. Het is niet zakelijk. Het is voor on, onachtzame op grond waarvan deze partij op dit moment in de huidige samenleving opkomt. Nou, en er ik... zijn hele actuele problemen op grond waarvan zij standpunten innemen. Daar kun je van vinden wat je wil. Maar om dan die vergelijking te maken de hele tijd met een jaren dertig... die echt ook economisch, sociaal economisch totaal onvergelijkbaar is... Voor de zorgvuldigheid Van der Dunk zegt uh, nee... nu is er helemaal geen sprake van genocide, niet van oorlog, niet van knokploegen... maar er is wel anti-islamisme in, in vergelijking met uh, antisemitisme. Hij zegt, je hebt de tegenstelling volk-elite, je hebt een, een dictatoriale leider. Er zijn wel degelijk wel overeenkomsten. Wie is de dictatoriale leider? Dan doet hij, neem ik aan, op Wilders. Ja, en dat geeft aan dat wij volgens mij Thomas van der Dunk... Uh, als een vrij irrelevante commentator moeten wegzetten. Welke ik een vraag stellen? Uh, ja, wat ik me eigenlijk een beetje afvraag, Thomas van der Dunk heeft op zichzelf niemand echt beledigt, geen groep. Als we kijken naar Geert Wilders en de beledigingen die hij constant doet... zoals de, de, de kop voor de tax, dan denk ik, doet hij dit toch gewoon ben, hartstikke netjes? Ik ben hartstikke voor dat het debat gevoerd wordt. Uh, het is onderdeel van de marketingstrategie van de PVV dat ze het ontlopen. Daar hebben ze geen enkel belang bij gehad, tot nu toe althans. Want uh, ze lopen een hoop tennis te schoppen. En inderdaad, je mag niet met zezelf uh, in debat, ze willen geen kritiek horen. Uh, dat heeft ze tot nu toe altijd heel veel zetels opgeleverd. Ze zijn nu al aan het dalen in de peilingen. Dus misschien moeten ze ook die, die strategie herzien. Je zegt, je bent het erg oneens met de boodschap van Van de Dunk... maar net als Ad, hij zou die toespraak wel hebben moeten kunnen maken. Ik ben journalist, ik, ik kijk naar buiten. Ik zie niet alleen dat het heel warm is... maar ik zie dat we in deze samenleving ook een hoop problemen hebben... die we uh, moeten oplossen. Uh, en er wordt nu veel geroepen in de Kamer en in, in, in allerlei politieke partijen. Ik vind het, dat vind ik interessant om het over te gaan hebben. En niet om daar ook om die hete brei heen te dansen. Okay. Maar ja, wat Van de Dunk levert, het, het is vrij dogmatisch... zoals hij dat aanpakt. Dan gaan we het hebben over uh, waar, waar de Kamer zich mee bezighoudt... waar de coalitiepartijen zich mee bezighouden. Want er kwam in het nieuws, een, een, een, je zou bijna kunnen zeggen... toch een beetje schimmige affaire. Uh, we weten allemaal, binnenkort moet helder worden... hoe de verdeling in de Eerste Kamer eruit ziet. De gekozen gedeputeerden gaan uh, de leden voor de Eerste Kamer kiezen. En het hangt erop... Provinciale statenleden. De provinciale statenleden, neem ik wel. Het hangt erop, krijgt die gedoogcoalitie coalitie nu wel of geen meerderheid. Zoals het er nu naar uitziet, nou ja, eentje tekort. Het is extreem spannend... Uh, en het, het spel dat er gespeeld wordt... het heeft eerlijk gezegd niets met rechtstreeks democratie te maken. Dit systeem is absoluut schandelijk. Ik denk als uh, de Oekraïne op deze manier zijn absoluut. parlement zou kiezen... dat wij het in de OVSE aan de orde zouden stellen. Als, als de, uh, Die getrapte verkiezingen ja, bedoel je? Het dat is echt volstrekt technocratisch. Daar hebben ze zitten delen en vermenigvuldigen. Ik moet me daarin verdiepen... omdat ik me voor de NOS nog wel eens met verkiezingsuitslagen bezig Het is volstrekt maar zou je dan voor directe verkiezingen en nu, zijn? En, maar of? nu wel het geval dat. Het, dat zou, op zichzelf zou ik ervoor zijn: dat je twee stemmen uitbrengt bij de provinciale mm -hmm. staten. Eén. Uh, voor de Staten zelf in een van de Eerste Kamer. En dat dan om de twee jaar doet, wat de Amerikanen hebben... met, dat, met uh, halverwege de, de president. Ja, dat wordt dus een hele andere discussie. Of de Eerste Kamer afschaffen. Ik de, ja, uh, ook, de, een optie. Een keer vanaf. ook een optie en een soort constitutioneel hof zou kunnen. Maar goed, nu wil het eenmaal, het is het altijd onbelangrijk geweest. Want de Eerste Kamer had altijd een meerderheid van uh, 10, 15 zetels. Eh, de coalitie in de Eerste Kamer. Maar nu is het zo ontzettend spannend... dat er dus alle trucs worden uitgehaald om maar uh, precies op 38 te komen... En nu, nu zitten we dus echt midden in de staphorste variant. Wat ja, dus trucs, dat... trucs even uitleggen, want dat hadden we hadden eerder in deze uitzending ook over uh, Wilders, uh, Rutte en een uh, lid van een Zeeuwse partij zijn gesignaleerd ja. in het torentje. En die hebben al dan niet daar een deal gesloten dat de stem van die meneer van die Zeeuwse partij naar een van de coalitiepartijen gaat. En Dat zou kunnen betekenen dat uh, Jan Nagel zijn tweede zetel niet, zetel niet haalt. SGP wel een tweede zetel had en dus met zeg maar, gedoogsteun van SGP... toch een coalitiemeerderheid komt. Dat zou kunnen. Dat is ontzettend spannend. Het is in trouw... Uh, wel vergeleken met, uh, nou ja, met zo'n zo spel waarbij je de kaarten voor de borst moet houden. Met het presidentsdilemma. Als de een beweegt, gaat de ander een andere beweging doen. Het blijft tot 23 mei half vijf. Waarschijnlijk onzeker. Hoor Hoe eruit gaat gaan vallen? Zien? Dus, maar ja, je vind... zou kunnen zeggen, Paul van Gessel, ja, gewoon politiek handelen. Ja, zuster, zo kijk ik er ook tegenaan. En daardoor krijgen we nu waarschijnlijk een stapporste variant. Maar het alternatief, Jan Nagel met twee zetels, daar zitten we toch ook niet op te wachten in dit land. En die, nee, want hij eh, dacht dat hij een deal had ook met die regionale partijen. Ja, uh, dat is, de, dat is partijen. net zo goed marchanderen met, met het, zeg maar de, de wijze... waarop wij een, een, een Eerste Kamer wensen te gaan stemmen. En hij gaat er nou ook dealen hè, om zijn steun te geven aan uh, dit kabinet. Wil hij dan ook allerlei verhogingen van de AOW... waardoor er nog verder van die 18 miljard bezuinigingen afkomen te Maar zijn. ja, als, als er is sprake van... We wat in leven. Er is sprake uh, eh, van dat er uh, wel of niet, maar uh, is toegezegd... Ah, dat, dat, dat, dat het kabinet dat... niet doorgaat met ontpolderen. Ik bedoel, ja. dat kan dan ook. Alle, hij nu... ontkent het, hè, het COS-staat dit. Maar dat zou ik ook doen trouwens. Dat, dat zei, is, is toegezegd. Zei, alles wordt nu met alles opgeteld. Dus ja. inderdaad, in één zin moeten we nu de Spolder en, en, en de Koopzondagen tegen elkaar wegstrepen. Ja. En wat er dus gisteren gebeurde... Dat, nou, in de Hetwigspolder zijn hier Koopzondagen. Maar wat ik een veel interessantere vraag uh. eigenlijk vind... is van hoe ver mogen politici gaan om hun doel uh, te halen, zeg maar. Nou, dit nou, is nou, toch dat hartstikke dat democratisch, dit, wat hier gebeurt? Nee, ik zeg nog niet dat het niet zo is. Maar nee, ik, ik, nee, ik stel nee, de vraag, hoe ver sinds mogen politici deze week, gaan? Zit, jij vindt het niet democratisch? sinds deze week zijn ze echt de schaamte voorbij. Want gisteren de PVV-kamerlid gezegd... ik ben hartstikke voor meer koopzondagen, maar ik stem tegen... want daarmee kan ik misschien de SGP in ons kamp trekken. Ja. Vroeger uh, noemden we dat gesjoemel in achterkamertjes. En nu zijn de achterkamertjes weg. Dat is volgens ja, mij het enige. Dat is winst. Dat het nu ja, openlijk op het toneel gebeurt. Die JSF maar deze vind... week was precies hetzelfde verhaal. Daar maakt ja. de PVV een grote draaien ja, waarvan we dat tegen die... nu voor. Maar dat is maar niet omdat moet... ze er eens voor zijn... maar omdat ze daardoor iets anders ja, binnenkomen. Ja, maar maar dat, dat is wel duidelijk, voorbij. maar de vraag is... Van of je dan niet gewoon je eigen... Ja, dat je eigenlijk gewoon je eigen politieke standpunt aan het verlogenen bent. Ja, dat doe je dan altijd als je de meerderheid niet hebt je zin leveren. Ja, maar misschien niet op zo'n manier. Ik ik heb 20% van de stemmen... en heel Nederland moet doen wat wij zeggen. kun je toch ook niet meer maar ook niet zeggen van nou dit is nou, ons politiek standpunt zeggen, ik ben en zeggen voor, van, dus nou, ik stem laat maar zitten want he, ik kan hier weer wat anders mee uh, mee. Maar dat doen. gebeurt toch altijd milder? Ja, maar niet op die manier vind ik. Zo en is dat het nog nooit gebeurd dat mensen zeggen ik ben zo voor, openlijk. Maar ik, maar ik stem tegen dat gebeurde nooit. Maar iedere coalitie, en iedere coalitie, coalitie nee, in de geschiedenis en dealen, is toch is tuurlijk. toch een, uh, het resultaat nee, geweest van ik, inleveren van verkiezingsstandpunten. Nee, maar kijk ik vind sowieso laten we elkaar geen mietje noemen of malle Pietje, wat je wil. Maar kijk ik vind sowieso wel dat dit gebeurt is, dat is altijd al gebeurd, dat dealen en wielen. Maar ja, je, je neemt gewoon een standpunt in. Blijf er alsjeblieft ook een beetje achter staan. Ik bedoel, uh, wat moet de burger dan nog verwachten? Dan de zouden de ze dus uit die gedoogcoalitie moeten stappen. Nou ja, het liefst wel eigenlijk. Ja, hey, maar als het constant gebeurt. Ja. En wat ik maar heer... wel leuk vind. Ja. Nee, maar luister, de VVD was voor het flexibiliseren van de arbeidsmarkt. Dat moesten ze inleveren om de gedoogsteun van de PVV te krijgen. Dan kun je toch niet zeggen: VVD stap uit de coalitie. Het land moet toch bestuurd worden? Iedereen moest water bij de wijn doen erin. Maar en dat gebeurt nu in extreem op, op de vierkante millimeter met deze Eerste Kamerverkiezingen. We hadden hier politicoloog uh, Philip van Praag eerder. Ja. Uh, die, die ondersteunt eigenlijk een beetje wat Paul zegt. Die zegt: Ja, dit gebeurde altijd. Het is eigenlijk wel winst dat het nu in ieder geval in het openbaar, uh, het openbaar gebeurt. gebeurt. Nou, gefeliciteerd met die winst. <coughs> bedoel, het zou natuurlijk ook kunnen zijn dat mensen. Uh, doen wat ze beloven. Het lijkt mij ook over het algemeen een redelijk acceptabele eigenschap... überhaupt in, in uh, het menselijk verkeer, maar ook wel in de politiek. Ja, maar je kunt wat toch uitleggen uh, uh, uh, op, dit, voorbij. op dit punt... wat voor ons uh, in de hiërarchie misschien iets minder belangrijk is... hebben we water in de wijn gedaan ja. om die anderen binnen te halen? Of ja, niet? dat kun je zeggen. Ja. Ik, ik, uh, mijn, Kijk, Ronald Plasterk, mijn waardering het, voor het systeem wordt er niet groot. Nee, maar worden. Ronald Plasterk van de PvdA maakte een nummertje van die bonus van, uh, van Homme... terwijl hij die diezelfde bonusregeling, toen hij nog minister was, heeft, heeft goedgekeurd als kabinet. Ik bedoel, wie is er nou een draaikond Dat zijn dan in dat geval alle politici en zo werkt het volgens mij met ja, in dat systeem. op hun hoofd. Is dit de, de, de, de zwakte van een minderheidskabinet, vind jij, uh, ja, ik, ik, ik geloof dat je het ook de sterke kunt noemen als ik jullie zo hoor. Uh, en misschien is, is het, Misschien is het ook wel... Maar nee. ik, ik, ben, uh, ik moet even winnen aan deze nieuwe vorm van democratie. Dat is het. Democratie. het, is nieuw. Maar ik beschouw het niet als een vorm van directe de winst. Want dat zie je dus in dat uh, gedoe met die Eerste Kamer. Dat vind ik eerlijk gezegd beschamend. Nou, het, wordt, het wordt opportunistisch, de politiek hierdoor. En je krijgt per geval, dat, doordat je er een meerderheid voor moet zoeken, krijg je een afweging. En dan kun je wel zeggen, ja, elk, elk dossier, er is dus altijd een meerderheid in Nederland voor. Maar er zit geen enkele afgewogenheid meer in het totale regeringsprogramma op deze manier. Dus, je weet niet iedereen, meer waar je aan toe bent. Je nou, dat... levert essentiële punten in. Je had dat deze week met die huursector, merk je het weer. Uh, en die wordt dan weer niet doorgevoerd, omdat er ook niet aan de hypotheekrente mag worden gemorreld. En zo staat Nederland stil op een gegeven moment Dat nou, iedereen heeft van uh, uh, pensioen. Uh, hetzelfde uh, verhaal, politie Politieagenten die vervangen Aadgrind. zou worden, dat is binnen, binnen een dag ook weer afgeschoten. Ja. Volgens mij is de politiek in de kermisfase op land. En, uh, voor Volgens mij is iedereen bevangen is dat... door de hitte. Dat is het. <laughs> <laughs> voor liefhebbers nou, nou, is het nog niet warm. Maar, maar toch even, Paul, want ik bespeur dat jij dan... vind je dan uiteindelijk dat minderheidskabinet wel een aanwinst... omdat ze zo moeten handelen, of juist niet vanwege ik vind het, het laatste punt uh, dat Ik vind, je vind maakt. het goed dat je op de korte termijn daardoor in ieder geval een bestuur hebt. Want kijk naar België, daar kom je er ook niet uit. Dan zit je een jaar lang zonder bestuur. Ik denk niet dat hier politiek met een lange termijnvisie wordt bedreven. Nou, maar en dat, dat is, is wel nodig dat als je dat het over grote gebeurt. dossiers hebt... als arbeidsmarkt en woningmarkt en dat soort zaken. Dan heb je een scope nodig van een aantal jaren, van een minimaal vier en liefst acht of tien. Ja, en daar komen ze niet toe, want alles wat bedacht wordt... om op te bezuinigen, wordt gewoon afgeschoten. omdat er altijd wel een, een partij is die er een nummertje van wil maken. Een ander punt uh, waar deze coalitie mee komt, waar Kamp mee is gekomen... de minister, uitkeringen van Nederlanders autochtone of allochton... die buiten Europa gaan wonen. Uh, die uitkeringen worden verlaagd naar het niveau van het land waar ze wonen. Nou, ik vind... Milder het, het goed, of? Ik vind het eigenlijk niet kunnen. Stel, ik ben een Marokkaan of Turk... Of Suriname, maar dat kan ook. Daar gaat het in ieder geval Ik ben, uh, ik ben uh, 55, ik raak arbeidsongeschikt. Ik voel me niet zo prettig in Nederland. Ik kan niet zo goed de temperatuur meer. Maar ik, ik heb hier wel keihard gewerkt. Mijn premies uh, afgedragen, noem maar op. En ik kies er op een gegeven moment voor... om terug te gaan naar mijn geboorteland. Of nou ja, uh, Suriname is in dit geval niet mijn geboorteland, dit is Nederland. Maar goed, ben je dat geval dat? Ja, ja, kies je ervoor om dan terug te gaan naar je geboorteland. Wat is daar mis mee? Ik bedoel, je hebt al die jaren heb je gewoon keihard je premies afgedragen. Nou, nu blijkt dat je echt arbeidsongeschikt bent geraakt. En dan zou je ineens niet meer, geen recht meer hebben op, op, op, op je uitkering. Verworven rechten, Paul Vergers, waar ja, je niet aan moet komen. Ja, maar daar gaat dit land nog eens een keer aan ten onder om de hele tijd. Aan maar verworven alles rechten. wat je wil veranderen... te gaan beginnen over verworven rechten. Die zijn toevallig wel allemaal in een systeem beland... wat niet langer houdbaar is. En Dat noemen we de sociale welvaartsstaat. De sociale verzorgingsstaat. van dit moment is onbetaalbaar aan het worden. Dus en, en waarom mag je dan bij deze mensen wel kort nou, en bij ja, anderen niet? Je kunt er nogal wat onderscheid te maken. hoor. Ik, ik, ik vind dat je als je zegt van... Kijk, als wij een correspondent wegsturen... Dan krijgt hij als hij naar Japan gaat ook meer betaald. dan wanneer hij, uh, ik noem maar wat, in Suriname aan het werk moet. omdat daar de levensstandaard hoger ligt. Ja, dus... maar dat doen ze niet. Hè? Als je in een duurder land gaat wonen, krijg je niet meer. Nee, want daar wonen ze ook niet. Die mensen die met die uitkering... het zijn natuurlijk allemaal Marokkanen-Turken, daar hoeven we ook niet omheen te draaien. Uh, ik denk dat onderdeel. Nou, het schijnt, van die... de meeste schijnen in de EU te zitten hoor. De meeste van die uitkeringen ja, 80%, 80 de procent van de uitkeringen naar Nederlanders in het buitenland... zijn binnen Europa. Maar ja. deze maatregel treft alleen mensen treft, buiten. Nee, Europa, in de toekomst. Ook in de een toekomst zullen onderscheid gaan maken... tussen Europa en uh, buiten Europa. En daar ligt volgens mij een principeel punt. Of dat wel kan. Want in Europa zijn ook landen... waar het prijspeil verschilt ja, met Nederland. Ik las bedoel. ergens in een van de kanten... die zeiden van... Uh, uh, het maakt dus uit of je straks in Spanje... Uh, in, uh, in Zuid-Spanje of uh, uh, 100 kilometer verder. Nee, ja, je krijgt het op uh, de podium, Ik vraag me nee, de... dat kan. Maar stel Kijk, nou dat... Op zichzelf al... vind ik dat, dat uh, principe van aanpassen aan het land waar je heen gaat... Uh, verdedigbaar, uh, maar... Uh, echt een onderscheid maken tussen het ene land en het andere land. Het ene land gaan we dat wel toepassen... het andere land krijgt gewoon een, zeg maar het Europese-Nederlandse het bedrag. Dat is misschien juridisch Lijkt uh, moeilijk juridisch te verdedigen. Uh, maar stel nou dat nou. deze regel er komt. Ja. Wat gebeurt er met al die mensen die nu in het buitenland zitten? Die komen waarschijnlijk allemaal terug naar Nederland. Nou, uh, daar gaat je bezuinigingsmaatregel... Ja, maar goed, dan, dan, dan klopt wat Kamp zegt. Dan, dan werkt het weer, want die uitkeringen zijn bedoeld voor mensen in Nederland. Ja, maar uiteindelijk is zijn doel om te bezuinigen en dat werkt dan niet. Kijk, als je, als je in het buitenland gaat werken... dan uh, per jaar dat je niet in Nederland je werk verricht... krijg je op termijn 2% minder AOW. Nee, dus als je 20 jaar in het buitenland hebt gewoond... dan wordt je AOW-uitkering uiteindelijk 40% lager... dan iemand die zijn hele leven hier heeft gewoond. Volgens mij is deze structuur ook bedacht, die uitkering, voor om hier uh, op te bouwen, hier te, te spenderen. En dat wat je hier niet opbouwt, dat kun je ook, dat kun je ook niet opmaken. Dus dat wij nu... Zeg maar uitkeringen exporteren en met name de kinderbijslag vind ik een hele vervelende erin, omdat die ook terechtkomt uh, in landen waar, waar, waar we helemaal niet eens de controle erop kunnen uitvoeren. Nou, ik kijk, vind en, dat we en daar maak moeten je een stoppen. punt. Want ik vind ook van mag misbruiken of, of misbruik en fraude, ja, dat mag best wel gewoon nou, komt uh, goed bij, dat het, onderzocht nou, het worden. Het is niet bewezen, maar er schijnen dan ook de verhalen eronder te doen dat diezelfde kinderbijslag terechtkomt bij Marokkaanse kinderen die uh, onderdeel zijn van een polygaam. Maar los van Marokkaanse uh, figuren, dus kijk, als er wordt uh, gefraudeerd, het er moet er gewoon worden, hè, dat, dat, dat daar moet zijn gewoon jullie uh, precies. Gewoon de de we gaan zo direct luisteren naar het Radio 1 Journaal. En Bert van Sloten zit al klaar om te vertellen wat daarin te beluisteren valt. Het, uh, het dagelijkse vrijdagnieuws zou ik bijna zeggen Syrië. Want het loopt daar uh, uit de hand. Daar staan we bij stil met onze correspondent in de regio. We staan stil bij het overlijden van Wil Kurver. Uh, we hebben nieuws over de politie. En we kijken natuurlijk ook bij het EK Judo. Dat is in Turkije. Dat en nog heel erg veel meer straks Jan in het Radio 1 Journaal. Bert van Sloten hoorde u hier, hoorde u Ad van Lind, lector onderzoeksjournalistiek aan de Hogeschool Utrecht... Paul van Gessel, hoofdredacteur BNR en Mildred Roethoff... documentaire maakster, alle drie dank. Voor, dit, uh, bij, voor jullie bijdrage aan dit journalistenpanel. Vertel ik u ook nog even dat het lied en de Satire vandaag... kwamen van Henry van Loon, Pieter Bouwman, Bas Hoeflak... Susanne Matthijs Vera K., Milou van Bodegraven en Sanne Wallis de Vries. Henry was er eigenlijk niet, maar we noemen hem toch, want hij is hem meestal wel. Zo direct dus het Radio 1 e Journaal. Veel plezier erbij. Veel plezier ook met het mooie weer buiten. Dit was Vrijdagmiddag Live. Dankjewel. De Tand des Tijds. Een radiotekening. Een staatslid van de Partij voor Zeeland gaat mogelijk de coalitie aan een meerderheid helpen in de Eerste Kamer. Onlangs werd hij op het torrentje ontvangen door premier Rutte en PVV-leider Gedeeldis. En ik ben allerhartelijkst door de premier ontvangen. En toen zei hij, loop nou eens mee naar het raam. Kijk nou eens over die hofvijver, geniet daar eens even van. Mocht ook een beetje genieten van, van, van de beleving van dat moment natuurlijk. Maar Mark Rutte zei, kijk nou eens even naar buiten. die hond Ja, kijk, er was, het was vanaf de eerste seconde was er een, een ontspannen sfeer. U hoort bij ons, meneer Robussen. Het orentje van ons staat voor u open. U mag hier altijd overlopen. Hebt u het ook zo warm, meneer Robussen? Trekt u maar wat uit, dan nemen we een duikje vanuit het raam. Dat doen Geert en ik wel vaker, schaam. Wat hebt u trouwens, een geweldig bestuurslichaam. En uh, ja, het was, ik, uh, ik heb er hele plezierige herinneringen aan. Wat hebt u aan? Ja, dat niet het dat ik bij de minister-president op bezoek was. Is... Absoluut niet, maar meer bij een politieke collega. <laughs> Deze radiotekening kwam tot stand met steun van het Stimuleringsfonds... Nederlandse Culturele Mediaproducties. Radio 1. Bij demonstraties in Damaskus en andere Syrische steden zijn volgens ooggetuigen zeker vijf doden gevallen. Tienduizenden betogers gingen na het vrijdagmiddaggebed de straat op om tegen het regime van President Assad te protesteren. De oproerpolitie schoot met scherp en gebruikte traangas om de demonstraties te beëindigen.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 Op het EK Judo in Istanbul heeft Annika van Emden zilver gewonnen. Ze verloor de finale in de klasse tot 63 kilo van de Française Eman. En dat is het nieuws op dit moment. ANWB-verkeersinformatie. De paasdrukte is aardig aan het afnemen. Nu nog 77 kilometer file. Wat opvalt zijn de langere files nog op de A2 Eindhoven richting Maastricht... tussen Born en Knopend-Kerensheide 6 kilometer... en op de A4 Amsterdam richting Den Haag... tussen Rolof Aansveen en Zoeterwouder en Dijk 7 kilometer... Op de A12-Duitse grens richting Utrecht is een bestelbus door de middenberm gegaan. Tussen knooppunt Velperbroek en Arnhem-Noord zijn nu twee reisschokken dicht. Vanaf knooppunt Velperbroek twee kilometer file. Ook de andere kant geeft het problemen, want richting de Duitse grens... is tussen Arnhem-Noord en Westervoort de linker reisschok dicht. Daar staat vanaf knooppunt Grijshoort tot aan Westervoort 6 kilometer. Dan was er een aanreding op de A50 Arnhem richting Zwolle. Tussen afert en Apeldoorn-Noord nog 5 kilometer. Alle reisschokken zijn daar weer open.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 Weer een relatie? Mensenrelatie.nl Ja hoor, de IT-systemen liggen er weer uit. Problemen met uw applicatie-performance? lost ze direct voor u op. Kijk op ketenbewaking.nl Eimor, de specialist in ICT-ketenbewaking. Gemeenten van Nederland. Burgers willen zelf snel de juiste informatie kunnen vinden. Wat is daarop uw antwoord?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 ABN AMRO. De Bank Anonu. Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Een hele goede middag op deze Goede Vrijdag. Hoewel deze dag niet voor iedereen even positief zal uitpakken. Bijvoorbeeld in Syrië, want daar is het erg onrustig. Misschien wordt het wel een goede vrijdag voor de Nederlanders in Istanbul. Dan is het EK Judo aan de gang. Het is een mooie dag voor de nieuwe hoofdredacteur van NOS Nieuws. We stellen hem zo aan u voor. Maar eerst een idee dat bijna 24 uur na lancering weer van tafel is. Want toezichthouders zullen geen agenten gaan vervangen. Al was minister Opstelter tot vandaag bezig met een plan om dat misschien juist wel te doen. Maar dat idee gaat per direct van tafel de minister. We zagen al aankomen dat het uh, moeilijk te realiseren zou zijn. En uh, sterker nog, niet wenselijk. Uh, ik wil Op een aantal fronten uh, wil ik uh, rust creëren en duidelijkheid creëren... Uh, naar de politiemensen toe. We moeten die nationale politie uh, ook tot stand brengen. En uh, dit kunnen we er niet bij hebben. Er moet duidelijkheid zijn. Daarom doe ik ook deze boodschap. En ik zal uiteraard dinsdag een uh, brief schrijven naar de Tweede Kamer hierover. Er waren veel reacties gisteren. Staat hier een geschrokken minister?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 Maar toezichthouder, dat is ook een beetje waar mensen over vallen. Dat lijkt niet al te uh, indrukwekkend. Dat is toch een woord uit het regeerakkoord... waar u als informateur ook bij betrokken was. Ik zoek een beetje naar waar de verbazing precies vandaan komt. Nou ja, dat is natuurlijk dat dat ineens zo uh, naar voren kwam... Want ik was van plan om daar even goed over na te denken. Uh, en een beeld van 10.000 toezichthouders in plaats van politieagenten... dat kan, ook, uh, dat kan nooit de werkelijkheid uh, zijn. Uh, en uh, daarom is het ook goed om er nu clip en klaar duidelijkheid over te creëren. En te zeggen, dat is ook besturen, oorlijk besturen, no nonsense. Uh, gewoon te doen wat noodzakelijk is en iedereen daarover te informeren. En u biedt mij daartoe de gelegenheid waarvoor dank. Tot slot nog even, meneer, uh, meneer Wilders was gisteren heel duidelijk in zijn reactie. Die zei, dit moet van tafel. Heeft u nog contact met hem gehad? Nee, ik heb met heer met, met, met, ja, Wilders niet contact gehad. Met anderen ook, uh, ook niet. En ik, uh, ik zorg wel dat iedereen ook uh, goed geïnformeerd is... Over, uh, over de positie die ik nu heb uh, ingenomen. En uiteraard zal ik, uh, zal ik uh, dinsdag uh, de Kamer informeren per brief over wat ik nu zeg en uh, wat we verder gaan doen. Dat was de minister in gesprek met Sander van der Wulp. Daar gaan we nog even over doorpraten, want dit vraagt enige opheldering, toch? Met verslaggever Marcel Bril in Den Haag. Ja, Marcel, um, wat is dit nou? Uh, is dit een scheve schaats? Is dit per ongeluk naar buiten gekomen? Wat, wat zit hier allemaal achter? Nou, je moet je voorstellen, er worden natuurlijk heel veel plannen gemaakt op uh, ministeries. En een van die plannen een idee was om die uh, toezichthouders uh, in te gaan stellen... zodanig dat agenten vervangen zouden gaan worden... Uh, Um, gisteren kwam via de NOS naar buiten dat dat idee er is op het ministerie van Justitie. Die agenten uh, zouden uh, dus eventueel vervangen kunnen worden door goedkopere toezichthouders. Mensen die minder mogen dan agenten, minder ja. opleidingen nodig hebben en dus goedkoper zijn. Nou ja, het journaal was nog niet afgelopen of de VVD liet al weten dat het een slecht plan was. Ook Geert Wilders was duidelijk. Ja, gaat, dat wat wat het gaat wat mij over. betreft uh, de prullenbak in. Het is een baggerplan. Nou ja, als je dan uh, uh, als minister dat allemaal meekrijgt, dat ook je politieke vrienden je in de steek laten. Ja, dan kun je het beste nog maar één ding doen. Duidelijk maken, dit plan gaat niet door. Ja. En ja, scheve maar, schaats, ja. dat is een, een, een moeilijke. Kijk, hij is hier, hij, ook al zegt hij dat hij er niet van geschrokken is. Uh, natuurlijk, uh, deze uh, uh, beeldvorming, die is niet goed. Nee. Dus ja, dan wil je zo nou ja, snel mogelijk... beeldvorming, het, beeldvorming uh, het niet goed. Hij, hij, hij probeert het helemaal om te draaien alsof hij het heel, heel goed doet. Hij zegt een kwestie van ordelijk besturen om het in, uh, in te trekken. Is dat dan ordelijk besturen of is het gewoon een ongelukje dat het uh, gelekt is? Nou, hij probeert zo snel mogelijk een brandje te blussen voordat het echt een groot vuur wordt. Dus uh, hij zal niet blij zijn met het gegeven dat het gelekt is. En ja, dan kiest hij min of meer de vlucht naar voren. Dat is dus ook echt het enige wat hij kan doen. En zeggen, uh, het plan lachen. Maar ook ik ben ervan overtuigd dat, dat het niet het beste is. Dus ja, uh, zo probeert hij zo goed mogelijk de schade zoveel mogelijk te beperken. Want dat doet hij eigenlijk, gewoon proberen de schade te beperken. Zodat Ivo Opstelten nog steeds uh, laat me zeggen in de media te boek staat als iemand met no-nonsense, hij noemt zelf ook het, het woord, en die op zo'n manier ook bestuurt. Ja, zeker. Want je moet het niet vergeten, de hele tijd wordt er gezegd... wij gaan Nederland veiliger maken, we gaan strenger straffen... en we grijpen hard in. Nou, en als het dan een beetje naar buiten komt... het imago, in ieder geval de beeldvorming van... nou, in plaats van meer blauw, komt er minder blauw. Dat is niet leuk. Dan heb je in één keer dat de imago van de strenge overheid... Mm -hmm. ter discussie gesteld, ligt te grabbel. En ja, dan moet je als minister ingrijpen zo snel mogelijk... en de schade zoveel mogelijk beperken. Oké. Okay. Plan van tafel. Het ligt er niet meer. We hebben het er niet meer over. Marcel, dankjewel. Marcel Bril was dat. Gaan we naar Istanbul, Turkije. Want daar zijn de Europese kampioenschappen judo. Kees Jonkind uh, doet daar een verslag. Kees uh, moet het om te beginnen even hebben over Annika van Emden. In de finale in de klasse tot 63 kilogram. Niet gered? Nee, niet gered. Zilver. Ze uh, kwam uit tegen een Française, Gervries Emaan, Een uh, hele geroutineerde judoka... Is als wereldkampioen geweest al tweevoudig Europees kampioen. In een andere klasse weliswaar in 70 kilo. Maar goed, uh, die mevrouw die, uh, die kent het klappen van de zweep. En uh, Annika van Emden voor het eerst in de EK finale... En uh, altijd de nummer twee hè, in deze klasse, tot min 63 uh, kilogram, uh, altijd achter Elisabeth Willeboortje. Willeboortje was de regerend Europese kampioen. deed niet mee vanwege een blessure. En uh, Annika van Emden heeft haar kans gegrepen en heeft de finale gehaald. Weliswaar verloren, maar wel een heel mooi resultaat neergezet. Ja. Nou komt uh, Edith Bos ook uh, vandaag nog aan de beurt. Wanneer is die aan de beurt? Ja, ik... Kijk even. Doe dat. Uh, de ja, eerst nog de wedstrijden om het brons. Die beginnen straks. Dus ik vermoed binnen nu en uh, een kwartier. Dan staat uh, Edith Bos ook op de mat tegen de Spaanse Cecilia Blanco. Goed, 5 voor 5. Melden wij ons weer. Dankjewel, okay. Kees. Do Het is vrijdag in het Midden-Oosten en dat betekent protesten. Eerder deze week werd een noodtoestand opgeheven in Syrië. Maar uh, de demonstranten hebben daar geen enkele boodschap aan. Ze gaan nog steeds de straat op. Nicole Levever is onze correspondent in de regio. Nicole, um, want ze gaan de straat op, want ze zijn nog steeds niet tevreden? Nee, absoluut niet. De toezeggingen die zijn gedaan door de president... daar nemen de demonstranten geen genoegen mee. Eerst gingen ze nog de straat op met leuzen als ze willen veranderingen. Nou, die veranderingen die zijn nu aangekondigd... maar die brengen eigenlijk niet de resultaten waarop mensen helpen. Ze zeggen, hopen. Ze, ze willen echt democratie, echte de vrijheid... en een einde aan de almacht van de inlichtingendienst... aan de almacht van de baanpartij. En je ziet dan ook dat vandaag een soort testcase was. Zouden de demonstranten genoegen nemen met de toezeggingen? Nou, daar lijkt het absoluut niet op... Tienduizenden gingen de straat op. En een andere testcase was. of die toezegging, het opheffen van de notenstand. of dat werkelijk tot een verandering zou leiden. Dus of die demonstranten gewoon hun mening op straat konden uiten. En daar is absoluut geen sprake van. Er is echt keihard opgetreden in verschillende plaatsen. Ja, bijvoorbeeld in Damaskus. Daar waren ze op weg, uh, begreep ik. naar het hoofdkantoor van die baatpartij. Jij zegt keihard opgetreden. Uh, er is gewoon geschoten, er is geschoten met scherp ...en ik heb een aantal cijfers die dus door ooggetuigen zijn aangeleverd... ...omdat er zo weinig uh, journalisten uh, ter plekke zijn. Bijvoorbeeld in Derra, de, de stad waar de protesten begonnen... ...zouden tien doden zijn gevallen. Een voorstad van Damascus, Douma, zes doden. Homs... Die andere stad waar afgelopen week twintig mensen om het leven kwamen... daar zouden slachtoffers, gewonden, nu geen toegang krijgen tot de medische voorzieningen. Daar zouden ook doden zijn gevallen. Hamdam, vijf lichamen geteld. Uh, nou ja, ga zo maar door. Dus ja, men was van, van tevoren ook bang voor bloedvergieten. En het ziet er nou uit dat dat inderdaad is, uh, is uitgekomen. Ja, en het regime treedt dus ha hard op. Hebben ze trouwens nog geprobeerd om uh, voorafgaand aan deze demonstraties... het een en ander te voorkomen? Ja, ze waren echt alom vertegenwoordigd in uh, diverse steden waar ze de protesten verwachten. Er waren veiligheidstroepen die hadden steden min of meer uh, belegerd. Onderweg, uh, naar, bij grote wegen, werden overal identiteitsbewijzen uh, gecheckt, ook bij moskeeën. Ja, ze hebben er alles aan gedaan om bijvoorbeeld te voorkomen dat mensen vanuit de, uh, de buitenwijken van Damascus richting het centrum zouden gaan. En dat gebeurde volgende, vorige week ook. Ja, en, uh, het is dus ontzettend restrictief en absoluut niet de verlichting, de veranderingen, de, de hervormingen waarvan Assad zei van nou als jullie vreedzaam willen demonstreren dan kan dat. Maar hij voegde er wel aan toe, daar moet wel toestemming voor worden gevraagd en samenscholingen van meer dan vijf mensen zijn verboden. Dus deze bijeenkomsten die daar waren verboden en dat krijgen de demonstranten absoluut te merken. Oké, okay, vandaag, het is bijzonder onrustig in Syrië. Dankjewel voor dit moment. Nicole. Met een lang paasweekend voor de deur is het druk in Nederland in de bungalowparken. Dat straks, want ja, al die mensen die nemen natuurlijk de auto en dan gaan ze ook uh, nog naar het strand toe. Allemaal files, de paasdrukte. Jolanda van der Velde bij de ANWB uh, begint het een beetje rustig te worden? Ja, je kan duidelijk zien dat de drukte behoorlijk aan het afnemen is. Voor de barbecue thuis? Uh, ja, dat moet toch wel gaan lukken. Moet je wel vlees goed koud leggen, want in de auto <laughs> loopt die temperatuur toch te veel op. Uh, 70 kilometer file. Wat opvalt is een uh, bestelbusje is net door de middenberm gegaan op de A12... ...duitse grens richting Utrecht. Dat is gebeurd uh, bij knooppunt Velperbroek. Vanaf Westervoort tot aan Arnhem-Noord staat zo'n drie kilometer. Zijn er twee rijstroken dicht. Andere kant op, dus vanuit Utrecht richting Duitse grens is de file een stuk langer. Vanaf knooppunt Grijshoort tot aan Westervoort acht kilometer. En daar is de linker reishok dicht. Zo, een aanrijding op de A27 van Breda naar Utrecht. Tussen knopen Lunetten en Utrecht Noord, 5 kilometer, zijn naar twee rijstroken dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. De man die de voetbaljeugd leerde kappen en draaien, die je zou verleden, wil Curver. In zijn befaamde Curver-methode stonden techniektrainingen centraal. Als speler werd Curver landskampioen met toen nog Rapid JC, de voorloper van Rode JC. Onze verslaggever, Edwin Cornelissen, die ging naar Kerkrade. In de fanshop van Rode JC is het allemaal geel en zwart wat de klok slaat. Worden de shirtjes besteld. Maar ligt ook een, een oud boek, hè? of een boek over de historie van Rode JC? Ja, het boek heet Van uh, Rapid tot Rode JC. Het zijn de glorierijke jaren van Rapid JC tussen 1954 en 1962. En dat beschrijft eigenlijk de geschiedenis van uh, ja, hoe het van hoe Rapid naar Rode JC is gegaan. En we zien een elftal foto op het voorblad. Uh, en daar staat hij op, hè? Ja, daar staat uh, Wilkurver ook op. Ja. En hij staat nog wel vaker in het boek met verschillende foto's. Ja. Want Wilkurver heeft ja, ook in het verleden van Roda wel een belangrijke rol gespeeld. Hè? Ja, hij is speler geweest en hij is trainer hier geweest. En hij heeft natuurlijk zijn uh, dvd's met zijn techniektrainingen uh, en dergelijke gemaakt. Dus hij heeft wel veel betekentje aan de voetbalwereld. Hierbij een 1 tegen 1 met boven en beneden een wisselspeler. Daarbij wisselt de tegenstander na een bepaalde tijd van positie. Als ze later met volledige weerstand oefenen, wordt de speler die balverlies leidt tegenstander. Dan zijn we beland bij meneer De Boekhorst, de voorzitter van de Wiel Curver Foundation. We kijken naar een scherm met beelden van oefentechnieken van meneer Curver. Wat zien we hier? Nou, we zien hier dus een x aantal spelers die bezig zijn met een techniekvorm van Wheel Curver. En dat is gewoon de bal verplaatsen van de linkervoet naar de rechtervoet. Ideaal in deze les is dat ze steeds met 100% belevingen inzet... bij alle oefeningen betrokken zijn. We zien kinderen die afwerken op doel. Dat is een van de aspecten van zijn oefenvormen. Dat alle facetten van het voetbalopleidingsspelletje dat die allemaal in zijn oefenvormen weer naar buiten komen. Heel basic dus eigenlijk beginnen bij het absolute begin, de balbeheersing. Ja, dat is, dat is de essentie van het voetbal, de balbeheersing... Dat... De bal moet een verlengstuk van je benen worden. Ook bij worden. deze oefening zijn ze met hart en ziel bezig... om samen met het verbeteren van de traptechniek... en het aan- en meenemen van de bal... zich ook in het individueel passeren te ontwikkelen. Hij legt het uit via dvd's, via boeken. Het is eigenlijk een hele methode geworden die mondiaal uh, is toegepast. Hè? Ja, dat, dat kan wel zeggen, ja. Een van de, de meest aansprekende clubs die al jaren mee bezig zijn... Dat is Manchester United in Engeland. En dat is een van zijn leerlingen, René Mullensteen. Die is daar hoofd van de jeugdopleiding. En die is dat, uh, ja, met verven is hij mee bezig bij Manchester United. En dat al heel wat jaartjes. Maar in Nederland? Niet, hè? Nee, jammer genoeg is in Nederland zijn de, zijn de professionele trainers... maar ook de amateurtrainers zijn er uh, ja, voor 100% van overtuigd dat hun... Oefenvormen en hun opleiding een stuk beter dan de oefenvormen van Wielkurven. Met en zonder tegenstander krijgen ze gedurende deze hele les, vele tientallen keren, de gelegenheid zich zowel in het links- als rechts passeren te ontwikkelen. De meeste mensen denken dat, en, en als ze dus gewoon denken aan, aan, aan Wilekurve-oefeningen, dan denken ze ah, dat is allemaal kappen en draaien en zo. En ja, dat is allemaal altijd hetzelfde. Maar dat is niet zo. Alle facetten van het voetbal die daarin voorkomen... tot en met balbeheersing, sprintsnelheid, passing, eh, lenigheid... Snel reageren, tactisch in zich, et cetera, et cetera. Dat zit allemaal in zijn oefenvorm uh, uh, ingesloten. En de naam van René Meulensteen uh, viel al zojuist. Trainer bij uh, Manchester United in uh, Engeland... die nog steeds zijn uh, methodes gebruikt. Daar gaan we straks om zo ongeveer kwart over vijf mee praten. Wilkurver dus. Hij is 86 jaar geworden. NOS Nieuws heeft een nieuwe hoofdredacteur. Hans La Roes stopt en de opvolger, de nieuwe baas dus van ons allemaal... heet Marcel Gelaf en hij is nu in de studio. Marcel, uh, van harte gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Wat gaat er allemaal veranderen bij de NOS? Ik denk dat er, uh, als het gaat om de consumptie van nieuws... de komende jaren heel veel verandert. De, de consumptie digitale... van nieuws? Ja, ik zal proberen het uit te leggen. De digitale uh, wereld, de digitale veranderingen zorgen ervoor... dat uh, de 24 uur nieuwsconsumptie steeds sneller gaat... en op steeds meer plekken mogelijk is. is Iedereen de... heeft zijn... Smartphone, of steeds ja. meer mensen hebben een smartphone... steeds meer mensen hebben nieuws overal tot hun beschikking. En dat zorgt ervoor eh, dat je als NOS-nieuwsorganisatie... als publieke omroep, als publieke nieuwsorganisatie... daarop in moet spelen en daarin mee moet gaan... en daarin mee moet veranderen, verder mee moet, moet veranderen. Het, het is een beetje zoals gisteren bij de KPN. Je moet bij de tijd blijven, want de wereld verandert ontzettend snel om je heen. KPN is een heel mooi voorbeeld van. Die hebben zich blijkbaar laten verrassen door de snelheid... waarmee de digitale wereld uh, ons leven verandert en ons gedrag verandert. Ik denk dat het ook voor nieuws geldt tijd natuurlijk dat iedereen klaar zat om om acht uur uh, naar de televisie te kijken, ligt uh, voor, een, voor een belangrijk deel al achter ons. Natuurlijk is acht uur nog steeds bijna elke dag het best bekeken uh, televisieprogramma uh, in Nederland, maar het gebruik van nieuws uh, uh, is echt heel snel aan het veranderen en daar moet je als redactie... Uh, uh, in meebewegen. En ja. dat gaan we ook zeker doen. Ja, mensen willen sneller nieuws, maar ze willen ook... Uh, ja, mag ik het zeggen, gekker nieuws. Ik, ik noem het voorbeeld even van de deur... waar iedereen uh, naar wilde kijken. Uh, de NOS moet voorbereid zijn op allerlei van dat soort vragen. Uh, ja, mensen willen sneller nieuws... en willen nieuws ook steeds meer meemaken. En door de nieuwe technieken kan dat ook. Die deur is daar een heel mooi voorbeeld van. Het is bijna zover, zei ik laatst tegen iemand... dat er van de NOS verwacht wordt... dat, als, dat wij er al staan voordat het vliegtuig neerstort. Uh, dat klinkt misschien een beetje uh, scherp of een beetje gek... maar dat is bijna wel uh, wat nu gaande is. Dat zag je bijvoorbeeld ook bij Alfa aan de Rijn... toen dat gebeurd was. Kregen wij al reacties na een half uur waarom wij geen beeld hadden. Ja, we zullen misschien soms toch even naartoe moeten rijden. Dus de druk uh, op nieuwsorganisaties om mee te gaan in dat soort uh, vernieuwingen, uh, is, is groot. neemt toe, en daar moeten we uh, nog meer op inspelen dan we al doen. Ja, en dat is gek, want er is aan de ene kant dus enorme honger... als ik het zo mag vertalen naar nieuws. En aan de andere kant heb je natuurlijk ook die discussie... dat er minder geld beschikbaar is om dat te maken. Dat lijkt me een bijna onmogelijke opgave. Nou, het, het, het is uh, een politiek feit dat er flink bezuinigd zal worden op de publieke omroep. Wat ik heel belangrijk vind is um, dat als het om nieuws gaat... dat nieuws die hele belangrijke uh, positie blijft houden binnen de omroep. Ik denk, natuurlijk kunnen wij ook een bijdrage... en moeten wij een bijdrage leveren uh, aan die bezuinigingen. Um, maar het is duidelijk dat dat uh, veel van ons en uh, van de redactie gaat vergen. En dat maakt uh, die vernieuwing uh, natuurlijk extra lastig. Is Marcel Gelaaf een moderne hoofdredacteur? ligt aan je definitie van uh, modern. Ik heb wel een redelijk modern jasje <laughs> aan, dus ik denk het wel. Hij twittert niet. Nee, Dat nou, ik heb de het De heel... laatste twitter is van januari, hebben we gezien. Is het zover al, ja? ja. Nou ja, ik, ja, dat klopt. Uh, dat komt denk ik omdat ik vind het niet dat ik nou als privépersoon moet twitteren. Want als je bij de NOS werkt, als je in de hoofdredactie van NOS Nieuws zit... dan twitter je eigenlijk alles als uh, lid van de hoofdredactie. En daar hebben we de hoofdredacteur voor, uh, Hans Le Roes. Die heeft dat de afgelopen uh, tijd uh, in een zeer grote frequentie... en met buitengewoon enthousiasme gedaan. Uh, dus misschien dat uh, als ik hoofdredacteur ben en uh, echt aan het werk ga... dus na 1 juli, dat er op dat vlak een kleine verandering optreedt. Maar zo, succes ermee. Dankjewel voor het uh, gesprek. Goed, ondertussen ook aangeschoven. Erwin Krol, en we hebben een nieuwe hoofdredacteur. Is de vlag al uitgegaan op de weerredactie? Jazeker, jazeker. Ja? Ja, maar dat is altijd. Hè. De, de, de, <laughs> de koning is dood, lang leeft de koning. Precies, dus, zo gaat het hierover. En ik ken <laughs> beide al lang, dus uh... <laughs> geen mening erover. Zeg, Erwin, we gaan het over het weer hebben. Uh, het barbecuebericht voor de Pasen, zal ik maar zeggen. Ja. Dat ziet er goed uit. Dat ziet er zeker goed uit. Alhoewel, ik moet zeggen, er, er drijven nu over de zuidelijke helft van het land, vooral in het Zuidoost, een paar stevige regen en onweersbuien. Morgen kan dat ook. Ik denk dat ze dan nog wat noordelijker komen. Ik denk zo Brabant, Gelderland. Overdrijven uh, kan geen kwaad, maar ontladen ja, ja, ze ook? Ja, daar zit ook zeker echt... onweer bij. Ja, ja. En er is zelfs een kleine kans op hagel uh, nu voor vanavond. Dus morgen is dat ook. Ik denk dat zondag en maandag dat niet meer het geval is. Dan is er gewoon heel veel zon. En de temperatuur loopt op tot nou, morgen en, en zondag 4,25 graden. maandag zal er een gaatje afgaan. Maar in ieder geval tot en met maandag is het gewoon echt over het algemeen. Prachtig weer. Nou, dat tekenen we voor. Maar is, is dit nou de heetste Pasen ook? Of mag ik dat eigenlijk helemaal niet zo zeggen? Nou, het, het, het zal zeker niet... Dat weet ik niet uit mijn hoofd... Maar het zal zeker niet de heetste... Nee, het is, niet het, de het heetste. is ook niet de koudste. Nee nee, nee, nee, ik zal eens even kijken. 1949, want ik heb een, <lacht> ik, ik heb een lijstje. <lacht> ja, ik bereid me voor. Ja, ik bereid me voor. Toen was het 25 tot 30 graden. Dus, en toen viel het op 17 april. Maar het punt is natuurlijk dat Pasen varieert... tussen 22 uh, maart en 25 april... En ik weet, drie jaar geleden we, was die 24 uh, maart. Oh, en was toen was kou, het een of? witte Pasen. Ja, die was, was een sneeuw. He, dus je, je kunt heel moeilijk vergelijken. Maar goed, ik heb wel gezien in de lijstjes van vorige eeuw... dat er vaker een wat zachte, milde Pasen is... dan een hele koude. Maar bijvoorbeeld vorig jaar was het 8 graden. Of zo, ja, dat is toch ook niks, hè? Nee, dat is nee. toch veel. en toen viel het begin april. Over. We, hebben niet meer. We, we hebben nu Montje. deze Pazen hartstikke mooie. En die nemen ze ons niet af. Dank je wel. Erwin, Erwin Krol was dat. Goed, paasweekend prachtig weer. Er wordt uh, dit jaar ook een record aantal vakantieboekingen verwacht. Dat komt ook doordat Pasen zo laat valt. Waardoor veel mensen aansluitend die meivakantie hebben. Betekent topdrukte op de weg, topdrukte bij de recepties van de vakantieparken. Onze verslaggever Matthijs van der Wiel is op zo'n vakantiepark. Rabbit Hill is op de Veluwe. Ja, mooie ballon. Een Lekker eitje, dit is wit, puur, of een melkchocolade-eitje. Als je uren in de file gestaan om hier te komen, word je verwelkomd uh, door een paashaas. Ja, alsjeblieft. Dank je wel. is ook echt uh, stem, hè? Ja, ja, ja, je hebt het lang op geoefend, maar dat hoort er <lacht> ook bij. Hè? Normaal praat je niet zo. Nee, nee, nee, nee normaal niet, maar <lacht> je moet je inleven in de rol die je speelt. Het is niet bloed, heet dat wat? Het, het is goed warm, maar we hebben het ervoor over. Zal je ook wat moois uitzoeken? Nee? Zal ik mama wel alle leuke programma dingetjes geven? Dat zegt u nou net. Ja? Kom je nou zo geinig aan? Ja, als je 3,5 uur in de file hebt gestaan, ja, dan is dat, niet, uh, is dat geen pretje. Iedereen moet zo nodig op vakantie dit weekend. Ik weet het, ik weet het. Maar je wordt hier verwelkomd door een uh, medewerker in een paashazenpak. Ja, die staat hier elk jaar. Ja. <laughs> dan kan je niet zo geinig blijven. Nee, nee, nee, zeker niet. Ik reciteer onder de naam Sans. Ja, welkom. Weet je goed reis gehad deze kant uit? Ja, perfect, ja. een beetje file. Als druk op de weg? Ja. Uh, u bent er, daar gaat ja, het om. Dan in de file om er te komen en daarna is het nog een keer wachten op de sleutel want het huisje blijkt toch niet toevallig eerder beschikbaar te zijn. Ik ben bezig met schoonmaken, dus ik geef je even de kaart mee. Ik heb drie uur is tot drie uur, staat het al duidelijk? Uh, ja. Je moet elke keer zeggen, helaas is het huisje ja. nog niet klaar. Ja, iedereen gaat de drukte voorrijden, dus gaan op tijd op pad... en zijn dan ook eerder bij ons. We moeten wachten tot drie uur en dan is het hier het gekhuis zo dadelijk, hè? Ja. Hoe lang heeft u in de file gestaan? Heel lang, <laughs> bijna anderhalf uur. En dan moet u hier ook nog in de file staan hier voor de sleutel? Hier nog in de file, ja. <laughs> Valt niet mee, hè? Lekker ontspannen Begin. Heerlijk. <laughs> dus even wachten tot we het akkoord krijgen. Ik moet je nog wat langer wachten? Waarschijnlijk. Ik sta er ook nog niet op. Nee, nee. Ze ja, ze dan dan het wel Als we zo wat vrijgeven, geven wij de sleutel mee. Ja. Ze willen heel graag, hè? Heel graag. Maar <laughs> we zijn nog heel druk met de laatste dingetjes. Dat we willen we wel een perfecte ontvangst regelen, natuurlijk. Je bent te vroeg, meneer? Ja, mijn die heeft overgegeven. Oh jee. In de auto. Dus uh, we <laughs> willen gewoon wat water en uh, even de boeren schoonmaken. Dus ja. daar de Lekker begin van zo'n weekend. We hebben het altijd meer met de gaten. <laughs> oh. Eén op de drie, dus veel mee. Ja. <laughs> Drie kinderen. Alle mensen met een geel en een roze kaartje mogen aan deze kant komen. En dan is het eindelijk wel. drie uur. We al. we al. Ja, ik doe zo meteen nog Oké, okay, sorry. 272. 138. Allemaal fijne Pasen. Goed, Matthijs van der Wiel was daar op dat vakantiepark Rabbit Hill. Het goede nieuws is dat de paas drukte, althans op de weg, aan het afnemen is. De files worden minder. Wat gaan we doen zo dadelijk na vijf uur? Gaan wij bij het judo kijken, want uh, Kees Jonkens zei zijn wel heel optimistisch... dat die finale voor vijf uur zou beginnen, maar het loopt allemaal een beetje uit daar zo. Dus uh, dat gaan we zo dadelijk doen, dan weten we wat dat, hoe het afloopt met Edith Bos. Na vijf uur spreken we ook de politiebonden over dat plan... wat een heel uh, ferm en stoer plan leek, maar wat nu uh, opeens weer is in getrokken, namelijk over die goedkopere toezichthouders helemaal van de baan, toch eventjes willen weten wat zij daarvan denken. We praten ook over Libië. We praten met Bart de Liefde, hij is van de VVD en dan gaat het over dat plan om uh, geweld in uh, tegen scheidsrechters harder aan te pakken. Hij vindt het een aardig plan, maar het is slechts één begin. Hij wil meer. Kortom, genoeg reden lijkt mij om te blijven luisteren hier naar deze zender. Ook al is het Goede Vrijdag, want Radio 1 gaat dag en nacht door. Tot zo! De dag. Drie. We verwachten vooral vanmiddag veel drukte door mensen die op weg gaan naar de kust. Twee. Wat ik het allerbelangrijkste vind is dat ik waarschijnlijk 4 mei Onze Majestijd weer recht in de ogen kan kijken. Ranking de Nieuws, nu op nummer 1. In Syrië wordt opnieuw massaal geprotesteerd tegen het regime van president Assad. Stem ook op het Nieuws van de Dag. Ga naar radio1.nl. Vanavond de uitslag van Ranking de Nieuws van vandaag.